uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De voormalige TCA-baas Dick Grijpink moet 2,5 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. Verslaggever Edwin van den Berg. Grijpink is een van de 24 verdachten die met elkaar die criminele organisatie vormden. Die zich bezighield met die hennepteelt op zeer grote schaal en voor langere tijd. En, Gijping was weliswaar, zegt de rechtbank niet de leider van die organisatie... maar heeft wel meegewerkt aan die grootschalige hennepteelt. De handel daarin en uiteindelijk aan het witwassen van de opbrengst. 400.000 euro. De leider van de bende, een man uit Almere, die moet vier jaar de cel in. In totaal stonden 24 mensen terecht van wie er 21 een straf hebben gekregen. In Den Bosch is een man veroordeeld tot 9 jaar cel... voor de massale vechtpartij waarbij in april 2009 een dode viel...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 Vorig jaar is het aandeel van duurzame energie in het totale energiegebruik in Nederland gedaald. Het aandeel daalde van 4,2 naar 3,8 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek komt dat doordat het totale energieverbruik is gestegen. Het aandeel hernieuwbare energie is lager omdat we een koude winter hebben gehad en de economie weer aantrekt. Wat zorgt voor een groter energieverbruik in totaal. Daarnaast zien we ook dat hernieuwbare energie minder is geworden door de bijmenging vooral van biobrandstof bij de biodiesel.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 Het weer. In het westen is het vrij zonnig en het blijft droog. In het oosten is het bewolkt en vallen ook enkele buien. Het is een graad of 15. Morgen is er in het hele land kans op buien. En de dagen daarna worden het droger, zonniger en warmer. ANWB-verkeersinformatie. Korter viel op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 1brugge 2 kilometer. En op de A10 West naar Zaanstad 5 kilometer voor de Koentunnel. Het staat zo goed als stil op de A12 Den Haag-Utrecht... tussen Woerden en het knooppunt Oude Rijn over 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk met een aantal personenwagens... en een tweetal vrachtwagens. Er is daar maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt om via Amsterdam... en verkeer vanuit Rotterdam onderweg naar Utrecht... moet omrijden via, eh, knoop, via het knooppunt Riederkerk.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 Dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Straks gaat Marco Pastors van Leefbaar Rotterdam in onze dagelijkse opinie rubriek een appeltje schillen. Marco, goedemiddag, waarover wil jij het hebben? Goedemiddag, ik wil het hebben over uh, uh, het besluit van minister Kamp, uh, het terechte besluit... om per 1 juli de verstrekking van werkvergunningen aan uh, Bulgaren en Roemenen uh, te gaan stopzetten... En uh, uh, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie... die, die heeft een uh, rechtszaak tegen, hem, tegen minister Kamp aangespannen daarover. En die wil ik daar wel eens over aan de tand voelen. Oké, okay. nou, dat gaan we dan straks doen. Maar eerst gaan we naar de reportage. Vanavond debatteert de Tweede Kamer over de criteria voor asielaanvragen. Dit naar aanleiding van het Afghaanse meisje Zahar. Zij kreeg na lang wikken en wegen toch een verblijfsvergunning van minister Leers. Gisteren demonstreerde een groep Iraanse en Afghaanse christenen bij het Tweede Kamergebouw. Ook zij willen verruiming van de asielwetgeving. Als de situatie niet verandert, overweegt deze groep een massale emigratie naar Canada. Luistert u naar een reportage van Ewout Kivit. Allelu deze mensen zijn allemaal bekeerd. Ze waren moslim en ze zijn nu dus christen, maar voor moslims zijn ze afvalligen. Er wordt hier op het plein in Den Haag naast het Tweede Kamergebouw een, uh, een Iraanse vlag uh, uitgespreid. Een hele lange vlag, Het is eigenlijk in een cirkel uh, gedragen. En middenin staat een kruis, een rood kruis. En ik sta hier met Cora Rikken. U bent de vrouw van een voorganger van de Koreskerk uit Apeldoorn... Een kerk van allemaal Iraanse uh, immigranten. De Nederlandse regering heeft een beleid dat, ze, dat als mensen stil zijn... dat ze best wel terug kunnen naar hun land. Maar deze mensen weten dat het niet kan. Want juist huiskerken uh, hebben in Iran veel problemen. Dus we willen daar aandacht voor vragen. En dat doen jullie onder andere met, met bordjes om de nek. Wat staat erop? Op de bordjes staat onschuldig bijvoorbeeld tien maanden in de gevangenis. Waarom? Want deze mensen weten dat ze niet terug kunnen, maar ze moeten terug. Dus wat er gebeurt, wat gebeurt er? Ze worden hier in Nederland soms in vreemdelingendetentie gezet. En dat doet deze mensen ontzettend pijn. En daarom wordt er vandaag in Den Haag gedemonstreerd. Het is een stilprotest. Er wordt gezongen en gebeden. Het protest is georganiseerd door de Choruskerk. Een Persische kerk rond de voorganger Masoud Mohammed Amini. De kerk is zo'n acht jaar geleden opgericht en bestaat vooral uit ex-moslims. Ik ben Farhad Tawakulje uit Iran. Ik kom uit het zuid van Iran. Ik ben al twaalf jaar in Nederland, 1999. En, uh, negen weken ik ben vader geworden. Ik woon met mijn vrouw en uh, mijn kind. De kind uh, heet Kia en geeft ons echt hoop. Om te een nieuw leven hebben. Ik ben Amine Sanjeli, de vrouw van meneer Farhad. En de moeder van Kia die is een negen weken kind. En ik ben al tien jaar in Nederland. Ik, ik kwam uit een Arabische familie die woont in Iran. arabische iran, -Iran familie in Iran. En ik heb geboren met christelijke moeder. Maar met wel een stiefmoeder. Gerooid. Jij werd christen toen je nog in Iran woonde. Hoe reageerde je die familie daarop? Ja, dat is gewoon schandalig voor een, schandal uh, een moslimfamilie. En uh, speciaal als, ik, uh, als, je gewoon Arabische, als je een Arabische stam bent. En dat is gewoon dood. Ja, dan, dan moet je dood. Ja, dan moet je gewoon dood. Maar gelukkig ben ik uh, door de Jezus gewoon gereid en ik ben... Heer veilig. Uh, Farad, jij ging twee jaar eerder dan je vrouw ging je naar Nederland. Ja. Er waren studentenprotesten in Iran in 1999. En daar was jij bij betrokken. Ja. Ik heb geen eerstkundige ge uh, gestudeerd in Iran. Toen was ik in Moskee, in Iran. Uh, ik heb een paar foto's van de leiders van Iran. President Khatami en een paar leiders. Uh, Khomeini, ik heb verbrand. En een uh, stukje van Moskee ook verbrand. Toen uh, ik ben ik echt, echt... Ik krijg een probleem, maar ik ben altijd gezegd, ik ben al 12 jaar in Nederland, ik ben bezoek hier. Ik kom in mijn eigen as, mijn land wordt veilig. Ik ga verplicht zelf met een kind en mijn vrouw terug naar eigen land. Misschien zeg ik brutaal, maar het is heel onrecht van ons geweest. Hm. Maar iedere keer, wij hebben alles geprobeerd om bij IND te laten zien dat ze. Wat voor pro erge problemen hebben wij als je terug naar Iran... maar als je in die wil ogen dicht doen, dan word je heel kapot. Farad is nu twaalf jaar in Nederland. Bij het generaal Pardon van vier jaar geleden viel hij net buiten de boot. Ja, juist de Dublin-regeling. Mensen zijn een keer hier gevraagd, als je aanvraagt... aan naar andere land gegaan en terugkomen, die krijgen niet. Nee, en dat heb jij gedaan? Ja. Ja. En dat is de reden waarom Farad en Amine al meer dan tien jaar van AZC naar AZC reizen. Zonder verblijfsvergunning. Cora Rikke van de Coreskerk denkt hiervoor een oplossing te weten. Ze wil als kerk emigreren naar Canada. Er is een rekening van de Canadese ambassade dat mensen die hier uitgeprocedeerd zijn, dat die... Uh, uh, ja, individueel een aanvraag kunnen doen bij Canada. En, um, ze moeten dan wel een sponsor hebben in Canada, maar dat, dat zien wij als hoop. Wat ik weet van mensen die ook echt gebruik hebben gemaakt van die regeling is dat ja, als hun als een, uh, een hele procedure hier dicht is, geen enkele kans meer is, dan moeten ze dus inderdaad een brief schrijven aan een, uh, de, deze ambassade in Berlijn en dus inderdaad aantonen dat ze sponsors hebben. En dan gaan zij beoordelen of, of iemand uh, opvang kan krijgen in, uh, in, of naar Canada mag komen. Maar dat is dus alleen voor een individu? Die regeling is alleen voor individuen. Maar jullie doen het als groep? Ja, dat is eigenlijk de enige uitweg die we zien. We zien geen andere uitweg. Ja. We hopen dat Canada, waar toch ook heel veel Iraniërs wonen, uh, ja, onze nood ziet. Farad en zijn vrouw zien het als hun laatste hoop. Ja, als je in Nederland, na de zoveel jaren krijg je achter elkaar ellende en niemand gelooft je in. En dan ga je van ergens anders vragen. En dat is, uh, wij willen van Canada, amb amb ambassadeur van Canada vragen. Hè? Maar waarom Canada? Canada is, emigratieland, is het emigratieland, eigenlijk. Heel veel mensen daar zijn, aan alle soorten mensen daar wonen. Ja, wij hopen gewoon. Uh, ik zie voor mij, zie ik uh, op het plein in Den Haag, ik denk zo'n 100 mensen staan. Uh, Iraniërs en Afghanen die uh, deels uitgeprocedeerd zijn, die vast hebben gezeten in detentiecentra en die hier echt aandacht voor willen vragen. We, nu, nu zijn er zo'n uh, 75 tot 100 mensen die al hebben aangegeven, wij gaan mee. En dat zijn de mensen die dan ook echt als mag naar Canada gaan. En dan gaan er nog allerlei mensen mee om hen te ondersteunen. We willen ze eigenlijk niet missen, maar als ze, daar, als ze naar Canada zouden mogen om daar veilig te zijn, laten we ze graag gaan. En dan komt er in Canada een tweede koerskerk. Daar hopen we. Daar doen we ons best voor. Gisteren dus de demonstratie in Den Haag... waar deze groep asielzoekers duidelijk liet weten... plannen te hebben om zich in Canada te vestigen. Aan de telefoon luistert mee correspondent Margot Mignon in Canada. Margot, klopt het dat deze uitgeprocedureerde Iraniërs... nog een kans hebben in Canada? Nou, ze hebben misschien wel een kans, maar die is niet heel erg groot. Wat is de procedure... Het zet zo, je kunt asiel aanvragen in Canada, maar dan moet je al in Canada zijn. En uh, hoe kom je in Canada? Iraniërs hebben een visum nodig, zelfs als ze als toeristen uh, willen gaan. Nou, dan moet je dat dus in uh, Berlijn aanvragen, maar dat krijg je niet als je al ergens anders asiel hebt aangevraagd ooit. Hm. Dus, of, de, de, denk... ja, dus deze groep maakt eigenlijk dan helemaal geen kans als ik jou beluister. Nou, uh, ze kunnen dus in uh, Berlijn kunnen ze op zich asiel aanvragen. Dan moeten ze eerst, moeten ze een uh, ieder individueel moet sponsors hebben. Uh, er zijn niet veel uh, mensen in Canada meer die sponsor willen zijn, omdat je dat, uh, dat enorme financiële co consequenties kan hebben. En ik hoorde van vluchtelingenadvocaten dat de Canadese overheid eigenlijk... Niet meer toestaat op kerken uh, vluchtelingen sponsoren. Nee, en dat is waar deze groep op hoop. Nou begreep ik ook dat jij navraag hebt gedaan en dat zelfs iemand van de overheid zei dat deze mensen misschien maar beter zelfs illegaal naar Canada zouden kunnen komen. Ja, klopt. Je moet eerst in Berlijn moet je dus uh, uh, uh, met die sponsors dat regelen en dan kan je daarna pas als je die sponsors hebt geregeld kan je asiel aanvragen. En iedereen die ik gesproken heb, die heeft benadrukt... ...dat je kunt alleen maar individueel asiel aanvragen. Dus iedereen wordt apart beoordeeld. Dan moet je dus eerst kunnen aantonen dat je echt... ...moet je schriftelijk kunnen aantonen dat je in Iran al christen was. En je moet kunnen aantonen dat je echt vervolgd werd. Dus dat er geen sprake was van discriminatie of lastigvallen. Uh, nou dat is, en je moet ook nog kunnen aantonen dat er geen veilige plekken in Iran waren waar je eventueel wel naartoe konden gaan. Dus als jij op het platteland woonde... dan was het misschien in de stad wat veiliger. Mm -hmm. nou, dus zo een beetje allemaal aantonen. En als je dus ergens anders asiel hebt aangevraagd... en dat is afgewezen, dat weegt ook mee. Dus de kans dat dat lukt, dat is heel, heel klein. Um, de mensen die ik heb gesproken, die zeiden van... Uh, ja, je komt Canada dus ook niet in... want uh, je krijgt zelfs geen toeristenvisum. Dus zeiden ze eigenlijk de enige kans om iets te doen, is door illegaal naar Canada te gaan. Gewoon door met een mensensmokkelaar of met vervalste papieren. Dan kom je in Canada aan, dan vraag je asiel aan... en dan krijg je die procedure, duurt minstens twee jaar. Uh, je krijgt uh, een werkvergunning. Uh, je krijgt uh, in sommige provincies recht op een uitkering. Je krijgt een ziektekostenverzekering van de overheid... En zelfs als de asielaanvraag uh, wordt afgewezen... dan kan je ook nog zeggen van nou oké, okay, ik moet terug naar Iran... maar het is daar niet veilig voor mij. En dan kan je daar weer een procedure over starten... om dus te zeggen van nou ja, uh, ik wil uh, niet worden uitgewezen. En dat kan. Ja. Dat, dat wordt ook uh, toegestaan. Ja. Uh, maar als, als ik jou goed beluister, maakt deze groep niet een kans... om collectief op legale wijze Canada in te komen. Maar uh, ja. individueel nee. misschien wel illegaal. Ja. Oké, okay, goed. Nou, dat is duidelijk. Dankjewel, Margot. In reactie op deze uitleg van Margot Mignon... liet Cora Rikke van de Kerk weten deze informatie mee te nemen... in hun verdere invulling van de asielaanvraag. Maar de kerk wil nog niet opgeven... en gaat verder met hun asielaanvraag in Canada. Mm -hmm. There's A look in your eyes I see a glimpse of smile on your face But I know that smile ain't mine I will fool you guys I fool you guys. They say everything has a place and time But this ain't one of those times Something in the air. Just don't know what, don't know why. What a fool I've been. What a fool. Have you made? Wie schildert vandaag ons appeltje? En dat is Marco Pastors, fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam. Marco, jij staat in de file, dus zit niet bij mij in de studio. Maar ik kan je heel goed horen. Jij gaat een appeltje schillen over uh, uh, werk in de tuinbouw. Dat klopt. Minister Kamp van Sociale Zaken die heeft... Uh, uh, het gezond verstand dus laten werken. En uh, die heeft gezegd, uh, wij hebben hier nog werkelozen genoeg. Waarom zouden we Bulgaren en Roemenen uh, moeten toelaten om het werk te doen? Vind jij een verstandige uh, uh, move van de minister? Met wie wil jij een appeltje schillen? Uh, nou, er is iemand die vindt dat minder verstandig. Die heeft uh, een kort geding aangespannen tegen de minister. En dat is uh, meneer Huibers van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie. Nou, goedemiddag meneer Huibers van de ZLTO bent u. Goedemiddag. U spant een kort geding aan tegen de minister, want u bent het niet eens met zijn beslissing. Uh, waarom heeft u ja. die uh, mensen uit Polen en Roemenië zo hard nodig? Nou, misschien even uh, toch heel kort proberen wat historie te schetsen. We hebben een aantal jaren geleden met de minister een afspraak gemaakt met de voorganger. Waarbij we afgesproken hebben dat met name de Bulgaren en de Roemenen, want daar spitsen zich op toe, dat we gezegd hebben van dat aantal. Uh, is het laatste dus redmiddel nadat alle andere facetten ingezet zijn. Dus tuinders proberen, hebben een procedure nodig van meer dan acht weken. Dat betekent lokaal werven, advertenties zetten, et cetera. Dan komen kaarten bakken van UWV, uitzendbureaus, wat die meer zijn. Moeten ze vijf weken wachten. Als we dan met elkaar de arbeidsbehoefte die nodig is, lezen op dit moment de piekarbeid, bijvoorbeeld in asperges, aardbeien, maar ook boomteeltgewassen rooien als dan de in de piekarbeid er niet voldoende beschikbaar is over uh, arbeid... dan is als laatste redmiddel, zo is het ook altijd gedefinieerd... zijn de werkstellingsvergunningen voor de laatste anderhalf tot twee procent... van de werkbehoefte kan dan ingezet worden. Ja, oké. Okay. Dus u schetst een hele procedure, uh, Marco Pastors. Er wordt al gekeken, dus blijkbaar naar die Nederlandse werklozen. Uh, ja, maar kijken lijkt me niet genoeg. Het lijkt me dat je ze uh, uh, aan het werk uh, moet zetten... Uh, en de laatste keer dat ik keek hadden we nog uh, uh, 200.000 bijstandsgerechtigden in Nederland. Uh, dus het lijkt mij uh, uh, dat we voorlopig geen enkele Bulgaar of Roemeen nodig hebben. Meneer Huibers? Nou, ik denk, uh, als de heer Pastor zegt, er zijn genoeg werkelozen... dan denk ik dat je even gewoon moet kijken wat is er nou precies in die kaartenbakken in het kaartensysteem... Dus vanuit het algemeen maatschappelijk principe... wat ons betreft geen probleem... dat je probeert werklozen aan het werk te zetten. Sterker nog, land- en tuinbouw is een goede werkgever. Heeft de gemotiveerde werklozen ook graag aan het werk. We zien dat we vanuit die... Uh, wat dan heet granietenbestand... oftewel de groep die daar al heel lang in zit... slechts 0,4% per jaar mobiel gemaakt wordt. En ja. dan kunt u ook een beetje ja. inschatten... dat het politieke streven van de heer Pastors... en van de minister er ons niet aangepakt wordt. Wel het feit... ...dat of er voldoende motivatie is op het moment dat nu de piekarbeid geleverd moet worden. Ja, maar en dat heeft... lijkt elke keer lastig te zijn. Ja, meneer Pastors? U heeft, ongeveer, u heeft ongeveer 2000 mensen nodig. Wij hebben 200.000 bijstandsgerechtigden. Maar wilt u mij dus gaan, gaan vertellen dat er bij die 200.000... ...geen 2000 mensen te vinden zijn of te motiveren zijn om dat werk te gaan doen? Dat kan toch niet waar zijn? Meneer Huibers? Nou, ik denk dat de, de rekensom is die ik net dat is 0,4% van de 200.000. En dat is de groep die jaarlijks, met alle energie die we in dit land daarop zetten, in beweging brengen. Kijk, ja, we dat zien dat in Nederland, een, dat niet, alleen, niet vaarder, alleen in land- en ja. tuinbouw, niet alleen in land- en tuinbouw, we zien dat in Nederland steeds meer, kijk bijvoorbeeld naar uw eigen haven, heel veel mensen afhankelijk zijn van flexwerk. We zien dat flexwerkers, ook in ons land- en tuinbouw, 110.000 worden netjes conform de systemen ingezet. Dan is de afspraak met de vorige minister... dat we het systeem van de flexwerkers die we nu hebben... zijn de anderhalf tot twee procent van het totale volume... als laatste redmiddel in kunnen zetten. Nou, dat is ja, nu laatste... enkele weken deze piekperiode. Ja, maar laatste redmiddel. U kunt toch niet zeggen dat, dat er van die 200.000 mensen... geen 2000 mensen te vinden zijn die gemotiveerd kunnen worden. Mag ik eens vragen? U zegt u heeft contact gehad met de UWV uh, en met gemeentelijke sociale diensten. Hoeveel uitkeringen zijn er gezet van mensen... Uh, die uh, potentieel in aanmerking komen voor een baan bij u? Volgens mij bijna, volgens mij bijna geen, want dan kaart ja. de heer Pastos een ander maatschappelijk probleem aan. En dat is als we mensen aan het werk zetten en het blijkt om wat voor reden ook, het zij de persoon, het zij de werkgever niet goed te matchen, dan maken wij geen discussie. Het is niet aan ons om een uitspraak te doen of de uitkering stopgezet nee, nee. of niet. Maar, maar, maar waarom, even, waarom meneer, spant u dan meneer, geen... geen kort geding aan tegen die sociale diensten? Want. want die zijn eigenlijk de oorzaak van het probleem. Dat ze maar doorgaan met die uitkeringen betalen. Waarom, waarom uh, verhindert u uh, minister Kamp... terwijl hij eindelijk eens een keer zijn gezond verstand gebruikt? En ja, waarom ik zegt ik u het... hier gewoon... we moeten hier eens stoppen met zo makkelijk die uitkeringen weggeven? Want we hebben wel meneer, werk, maar ze komen niet. Meneer, meneer, meneer Pastors, wat ik tegen u probeer te zeggen... dat probeer ik ook tegen meneer Kamp te zeggen... dat als hier passend overgangsbeleid uh, uh, bij zou zijn... lees voldoende tijd... hadden wij hier dit probleem niet gehad. Het is, nu enkele weken het is nu enkele weken geleden afgekondigd. Ik merk aan u dat u nooit op een aspergieveld of een aardbeienveld geweest bent... waar met dit weer werkelijk het werk niet rond te sloffen is. We hebben nu voor een piekperiode van 7, 8 weken even arbeid nodig. En als de minister hier goed overgangsbeleid gedefinieerd had... en vanuit de politiek inzicht mag men er zo hard in zitten als men wil, dat is ons probleem niet. Het gaat mij... om een acute ja. Ja, even, naar Marco, ook... even naar Marco Pastos. Marco Pastos, vind, vind jij dan dat uh, mensen gewoon hun uitkering afgepakt moet worden? Absoluut, als... absoluut. En uh, sterker nog, uh, de, uh, dat staat gewoon in de wet. Uh, er is een richtlijn uh, passende arbeid uh, onder de werkloosheidswet En die zegt dat als mensen ge geen passende arbeid aanvaarden... en na een jaar is alle arbeid passend, hè, dat staat er ook nog eens een keer in... Uh, dan mag hun uitkering worden ja. ingetrokken. Dus de je... oplossing is er. En ik denk dat Kamp dat eigenlijk ook uh, duidelijk wil maken. Maar het wordt ook eens tijd dat die werkgevers daaraan mee gaan werken. In plaats van dat ze die goedkope arbeidskrachten... Ja. die een stuk minder nee, nee, nee, grote mond nee, nee, hebben dan nee, die nee, Nederlanders... Nee, dan die Nederlanders licht, dat snap ik ook wel, licht, dat goed goed ze die aan het werk maken, zetten. Arbeidspraak... Meneer Huibers, wacht even, want ik versta u niet meer oplossen. als u allemaal door elkaar praat. Even naar meneer Huibers. Meneer Huibers, Marco Pastor zegt het is uw verantwoordelijkheid <laughs> om daar wat aan te doen. Niet de minister een kort geding aan de broek te doen over de, over de buitenlandse nee. werknemers. Hij, hij zegt dat het ging om goedkope arbeid. Deze arbeid, sterker nog, die komt via uitzendbureaus binnen. En via een uitzendbureau kost die factor 1,6 van dat we op de eigen arbeidslijst hadden staan. Nou. Door het ontslagrecht wat we in Nederland hebben, niet geflexibiliseerd ontslagrecht, kan dat dus niet. Dus ze zijn 1,6 duurder dan normaal okay. in een arbeidsverhaal. Oké, okay, maar Bij dan kun... nog even het andere punt, dat u misschien zich misschien meer moet richten op het niet functioneren van die arbeidsbureaus? En van die, van, die, van die kaartenbakken? Nou, ik ben het daar niet mee eens. Kijk, u ziet het, ik heb u al gezegd, we hebben 110.000 flexwerkers. Uh, 107.000 daarvan worden juist via de kaartenbakken en reguliere arbeid ingevuld. En dan gaat het om de laatste twee of drie die we nu even nodig hebben. En ik heb alleen probleem met het momentum waarop hij dit doet. Oké, okay. Marco Pastors overtuigd? Uh, nee hoor, nee, volgens mij heeft de minister in maart al gezegd dat hij het ging doen. En de maatregel gaat in per 1 juli. Dus dan hebben de tuinders en de sociale diensten, hè, want die heb je er wel bij nodig. En die wethouders, die moeten ook eens een keer hun rug recht houden en meer van die uitkeringen gaan intrekken. Maar dan heb je vier maanden de tijd en nu nog twee maanden de tijd om het op te lossen. En volgens mij is dat heel goed mogelijk. Hans Huibers, heeft u volgend jaar uh, gewoon Nederlands werkloos op het veld, denkt u? Uh, ik, ik herhaal wat ik net gezegd heb. Van de 110.000 zijn er al 107.000 gewoon werknemers zoals we ze altijd gehad hebben. Het gaat om de laatste twee of drie. Meneer Pastors zegt het gaat pas 1 juli in. Op dit moment wordt al minder dan de helft van het werkstelingsvergunning afgegeven die men gewend was. Dus het probleem ligt er nu en niet pas 1 juli. Oké, okay, helder allebei heren. Hartelijk dank Marco Pastors en Hans Huibers van de ZLTO. Ik verwijs nog even naar de website www.ditistedag.nu. Kunt u dingen teruglezen of terugluisteren die in deze of andere uitzendingen langs zijn gekomen. Zometeen na het nieuws van half vier Villa VPRO. En daar zit Ger Jochems vandaag. Goedemiddag Gert. Ger. Hallo, Elsbeth, Hi. Wat we, ga je hebben, doen? we hebben Wim van Ekelen te gast. Die ken je nog wel, toch? Van der Weu. Ja, van de Weu. Ja, in de West-Europese Unie, inderdaad. Maar als staatssecretaris van Europese Zaken ondertekende die in 1985 de Schengen verdragen. En die regelen het, van, het vrije verkeer van personen. En met hem praat ik over de wens van Frankrijk en Italië om de verdragen open te breken en grenscontroles terug in te voeren. Moet je weer met je paspoort op zak Europa in. En dit is natuurlijk naar aanleiding van die toestroom van Tunesische vluchtelingen. De vraag is natuurlijk of dit wel de allerhoogste vorm van wijsheid is. En in het buitenlandpanel praten we over de rol van diplomaten bij het oplossen van conflicten. Denk aan het Midden-Oosten. Zijn er nog wel kanjers als de Overleden Max van der Stoel. En we gaan het ook hebben over het saneren van onze eigen diplomatieke dienst. Maar nu is het nieuws met Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In Den Bos is een man veroordeeld tot 9 jaar cel. voor de massale vechtpartij. waarbij in april 2009 een dode viel. De vechtpartij was tussen twee groepen Marokkaanse Nederlanders in de wijk Kruiskamp. Na een steekpartij werden er schoten gelost. waarbij een man van 25 om het leven kwam. De dodelijke schot kwam van de 24-jarige man die nu is veroordeeld. De voormalige TCA-baas Dick Grijpink moet 2,5 jaar cel, uh, de, de cel in. Hij heeft, uh, dat heeft de rechtbank in Alkmaar bepaald. Grijpink was lid van een criminele bende... die in heel Nederland jarenlang op grote schaal hennep heeft getild en verkocht. En er werden miljoenen euro's mee verdiend. In Baden-Württemberg wordt Kinfried Kretschmann van de Groenen de nieuwe premier. Voor het eerst dat een deelstaat in Duitsland een groene premier krijgt. De SPD en de Groenen hebben vandaag een coalitieakkoord gepresenteerd... en ze zullen onder meer zo snel mogelijk alle kerncentrales in Baden-Württemberg uitschakelen. En Frankrijk, Groot-Brittannië, Spanje, Duitsland en Italië... hebben de ambassadeur van Syrië op het matje geroepen. De ambassadeurs moeten uitleg geven over het geweld van het Syrische regime tegen de bevolking... Bij het neerslaan van protesten tegen het bewind van president Assad... zijn de afgelopen weken veel doden gevallen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een tiental aan files. Je bik even de langste eruit, dat is meteen 13 kilometer... op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Want daar is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. Die file staat tussen Nieuwebrug en het knooppunt Oude Rijn. Het staat daar zo goed als stil, want er is maar één rijstrook open. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt om via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan het beste omrijden... door vanaf knooppunt Riddekerk de A15 te kiezen in de richting van Gorkum. En daar dan de A27 in de richting van Utrecht.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 Goedemiddag, woensdag even na drieën. Straks in het Buitenlandpanel panel is de gast Christ Klep. Hij schreef een boek over de besluitvorming rond de Uruzgan missie Wat hebben we ervan geleerd en wat betekent dit voor de missie in Koendoes? Uh, zometeen praat ik met Wim van Ekelen. Ik zei het zo pas al. Kent u hem nog? Hij was minister van Defensie en als staatssecretaris voor Europese Zaken. Ondertekende hij de Schengen-verdragen. Die regelen het vrije verkeer in Europa. Frankrijk en Italië willen de grenscontroles terug invoeren. Om de Tunesische migranten te weren. Verder bellen we zometeen ook eerst even nog met Jemen. Want vanmiddag ondertekenen regering en oppositie. Dat is het, de bedoeling althans. Een vredesverdrag dat een einde moet maken aan bloedige geweld. En waarbij Saleh, de president, belooft dat hij binnen 30 dagen op zal krassen. Voor op een aanmerking. Als medebemoedigingen gaat u naar wwwvila Dit is Radio 1, Vila-VPRO. In Jemen zou president Abdullah Saleh vanmiddag het uh, vredesplan ondertekenen. En daarin zou hij beloven binnen 30 dagen op te krassen. Het plan is opgesteld door een aantal golfstaten en krijgt de steun van de oppositie in het parlement van Jemen. Uh, Judith Spiegel, correspondent in Jemen. Ben jij daar? De verbinding is er nog niet. Dan gaan we naar uh, Wim van Ekelen. Uh, moeten we straks weer met ons paspoort door Europa reizen? Of kunnen we vrij reizen? Uh, tot nu toe reizen we vrij omdat er het Schengen-verdrag is. En dat regelt het vrije verkeer. Maar Italië en Frankrijk willen dat verdrag opbreken. Ze willen die Tunesische migranten tegenhouden en daartoe grenscontroles inzetten. Dag meneer Van Ekelen, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met u? Nou, heel goed. Nou, heel, heel fijn. U was staatssecretaris en u stond in 1985 aan de basis van dat, die Schengen-verdragen... die dat vrije verkeer regelen. Dat is waar. Uh, de Europese Commissie heeft positief gereageerd op het verzoek van Frankrijk in Italië. Dus we hebben straks ons paspoort nodig als we naar Frankrijk willen of naar uh, Joegoslavië. Nou, dat hoop ik niet, want uh, sinds 1985 is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd. Toen ik tekende waren het alleen maar, uh, Engeland, uh, alleen maar uh, Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden. Nu, nu zijn heel veel landen van de Europese Unie, maar ook Noorwegen, Zweden... Uh, ook van de Europese Unie, uh, Zwitserland net. Uh, het is een gigantisch voordeel voor al de burgers en dat moeten we zien te behouden. En ja... Dat gesprek tussen Sarkozy en Berlusconi... Eh, dat was voor allebei, eh, denk ik... Eh om binnenlands-politieke redenen. Jawel, maar de Europese Commissie heeft gezegd... ja hoor, we gaan dat uitwerken. Nou kijk, de Europese Commissie had al eerder beloofd... dat ze een voorstel zou doen voor een gemeenschappelijk immigratiebeleid. En dat ja. hebben we natuurlijk inderdaad nodig. Want wat uh, door Italië hier is uitgehaald, is natuurlijk eigenlijk schandalig. Iets wat bedoeld was voor vrij verkeer. Maar dan op zo'n manier dat aan de buitengrenzen... goede controle zou worden uitgeoefend op wie er binnenkomt... dat hebben de Italianen gewoon... Aan en helaas gelapt door allerlei mensen die helemaal geen bona fide reizigers waren. Ook geen bona fide vluchtelingen. Maar meer op uh, ja, economische vluchtelingen zou je kunnen zeggen. Uit op een baantje uh, de Europese Unie binnenkwamen. En daar is natuurlijk ons beleid niet voor bedoeld. Nee, maar wat had Italië moeten doen dan? Nou, ik denk dat... Uh, wat dat betreft, de Europese Commissie misschien nog iets eerder had kunnen komen met zijn plannen. Ik denk dat je op verschillende fronten moet werken. Kijk, je moet natuurlijk proberen de oorzaken van die vluchtelingen, economische vluchtelingen, weg te nemen. Uh -huh. Zodat er in hun eigen land weer mogelijkheden zijn... O, o, om werk te vinden. Ja, maar op die korte termijn lukt dat niet. Ik bedoel, er brak daar een opstand ah, ja. uit en, nou, enzovoort. Goed. En dan in tweede instantie is het mogelijk... om met die landen in Noord-Afrika overeenkomsten te sluiten... volgens welke ze de mensen die ten onrechte bij ons binnenkomen, weer terugnemen. Hmm. Ik denk dat dat onder huidige omstandigheden het beste is. En dan hadden we Italië, dat was dan een derde punt... misschien wat meer hulp kunnen bieden bij de tijdelijke opvang van die mensen... voordat ze worden teruggestuurd. Nou ja, kijk, en dat is natuurlijk een belangrijk punt. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, je kunt het vergelijken, die hele situatie... met een vereniging van eigenaren in een groot huis. Daar wonen bijvoorbeeld vijf gezinnen, in vijf appartementen. En dat zal toch niet zo zijn dat degene die op zolder woont... altijd opdraait voor de kosten van het lekkende Dak. En dat is hier precies hetzelfde. Italië is het lekkende dak of Griekenland, en dan zeg je gewoon als huis, de rest van de huiseigenaren uh, mensen op zolder, je regelt het maar. Uh, nee, maar uh, dat is misschien een goede vergelijking. Betwijfel het, want in datzelfde huis uh, zal het toch ook niet zijn dat dan iemand maar. Uh, de, de deuren laat openstaan om het water via de voordeur te laten weglekken. Nee, oké. Okay. <laughs> maar u, u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt ja. Italië niet alleen verantwoordelijk Jawel, maken voor. Eigenlijk de... wel, eigenlijk vind oh. ik. Eh, ja, eh, kijk, eh, Spanje, Griekenland. Uh, hebben, hebben soort, Portugal soortgelijke problemen en die doen dit niet. Dit is gewoon misbruik maken van Schengen. Ze hebben dus visa's afgegeven voor mensen... Uh, die wat hun betreft nu dus vrij door de Europese Unie mogen reizen. Terwijl ze heel wel uh, hadden kunnen zeggen... Nou, we doen een, een tijdelijke opvang en we zoeken intussen uh, oplossingen. En dan gelijk aan de rest van Europa vragen, jongens. Al die duizenden Tunesiërs opvangen, dat kost toch een, een, een klap geld? Daar moeten jullie aan mee financieren of mensen leveren die helpen. Ja, precies, inderdaad. Ja, ja. Dus wat meer steun aan Italië. Dat had ik op zelf wel gerechtvaardigd gevonden. Maar om, om Italië eenzijdig te laten beslissen... nou, die mensen mogen wat ons betreft door heel Europa... dan zet je inderdaad uh, een tijdbom... Op Onder het Schengen-verdrag. Ja, dat Frankrijk uh, er iets aan wil doen, dat snap ik voor interne consumptie. Want die, uh, Sarkozy bokst natuurlijk op precies. tegen de Front National he, van en de verkiezingen Marine Le Pen. van volgend jaar. Precies. Ja. Maar Italië, wat beweegt hun om dat te doen? Nou, die vonden gewoon dat ze te veel uh, last kregen van al die mensen. En dat het ze te veel ging kosten. Ze hebben de rommel gewoon over de heining gegooid bij de buren. Dat precies, is het eigenlijk. Precies, ja. ja, ja. ja. Wat kan. Uh, uh, blijkt dan hier niet ook weer toch een beetje de, de zwakte van Europa uit dat hier niet tegen opgetreden kan worden. Nou, dat kun, kan wel tegen opgetreden worden. Ik noemde al uh, een paar mogelijkheden. Hè, dus. Uh, een, een verdrag sluiten met die nieuwe Noord-Afrikaanse landen... die nu democratischer worden, hopelijk... Ja, nee, maar dat is lange termijn. Ik bedoel oh. gewoon op deze hele korte termijn. Nou, terrein. nee, nee, helemaal. Dat is geen lange termijn. Dat ze, die, dat ze in het beginsel die mensen moeten terugnemen. Ja. Kijk, dat is nu ook al. We hebben in dat tijd uh, een paar uh, weken of maanden geleden... geval gehad met uh, mensen die hier geïmigreerd waren... ten onrechte via Griekenland. En die mochten wij terugsturen naar Griekenland. Ja. De, dus dat soort van mogelijkheden zijn... Altijd, Maar om dit Schengen-verdrag, wat denk ik? Hè? Kijk, in mijn tijd waren het vijf landen... en ging het uh, eigenlijk alleen... er uh, was meer symboolwerking tussen Duitsers en Fransen... die op meer vriendschappelijke voet met elkaar gingen om, omgingen. Hm. En dat was van belang bij dat de Benelux meededen... Ja. om het niet alleen maar een bilateraal onderhondje te laten zijn. Maar nu, met uh, al die tientallen landen die meedoen... Uh, is het een gigantische verworvenheid? En ik moet dan niet aan denken dat we weer maar Chaussee aan de grens zouden moeten plaatsen. Nee. Daar we hebben da we ook helemaal niet de middelen voor. Nee, nou ja, dat zei uh, minister Leers van Integratie ook al. Maar laten we, even, de, laten we dat even een paar en ook een paar van die argumenten van Leers bij de kop pakken. Laten we er even van uitgaan dat het wel doorgaat. Hè? Dat er tijdelijke uh, uh, controles komen. W waar zouden die dan komen eigenlijk? En ik denk vooral uh, aan, de grens, uh, aan de grenzen van Italië. Dus uh, in Frankrijk. En uh, misschien ook in Zwitserland. Uh, want ik zei u al, als uh, Zwitserland doet mee aan Schengen... daar heb ik overigens nog weinig uh, uh, rumoren van, van gehoord. Um, uh, maar kijk... Deze hele bijeenkomst, Berlusconi-Sarkozy, -Sarko is een beetje zot. Want eh, Au fond heeft Berlusconi hiermee erkend... dat wat hij deed, dat dat ten onrechte was. Ja. He, want hij, hij heeft dus eigenlijk de grens opengezet... voor die Tunesiërs, dat ze weg konden. En nu heeft hij zelf erkend dat de Europese Unie daar fermer en strikker erover moet optreden. Ja, maar misschien dus is het, het nog vind, een... vind, Ja, maar ik vind weer de zoveelste afgang van Berlusconi... Ja. die zo langzamerhand al toch als een grote pias in Europa wordt bekeken. Ja, die, die, die, heeft, die is zo'n enorme pias, die is bijna onkwetsbaar geworden, <laughs> toch? Ja. Nee, maar er zit misschien iets nog veel perversers als achter meneer Van Egelen bedenk ik ineens. Hij heeft ze nu door Europa laten uitzwermen. Ze zijn nu allemaal Italië uit, want ze willen het liefst naar Frankrijk als hij ze zin krijgt en hij kan verscherpte grenscontroles uh, plaatsen... bij zijn grenzen, dan zorgt hij er zo voor dat ze niet meer terugkomen. Nou, maar ik denk dat dat voor Italië toch uh, ook economisch... enorm veel schade zou berokkenen. Als wij allemaal uh, Italianen als de rotte peer in Europa gaan bezien... Hmm. Uh, dan zullen ze dat toch niet zo prettig vinden. Bovendien, ik weet nog helemaal niet hoeveel van die Tunesiërs... in werkelijkheid Italië uit zijn... Nou, wat het laatste wat ik las, dat de schattingen waren... dat zo'n beetje iedereen weg is. Ja, maar waar naartoe dan? Naar Frankrijk, Frankrijk. Naar ja. Frankrijk. Ja. ja. Nou dan ja, ze dan daar dan voelen de zich het meeste thuis ja. natuurlijk. Ja. Omdat ze redelijk, tenminste de wat meer opgeleide mensen... redelijk Frans hebben geleerd. Ja, en als dat zo is, dan kan Sarkozy wel roepen grenscontroles... maar dan is het toch te laat? Nou, Sarkozy zou, zou dan uiteindelijk die mensen kunnen oppakken... en zeggen terug naar Tunesië. Ja. Maar het dat is allemaal een heel onverkwikkelijke zaak die ja. eigenlijk niet nodig geweest was... Nee. als de Italianen wat meer overleg hadden gepleegd met anderen... en misschien wij of de Europese Commissie eh, iets sneller geweest zou zijn... met In het, het voorstellen van maatregelen. Ja, precies. Even op dat argument van Leers. Hè. U zei het zo ook al even, maar laten we iets verder op doorgaan. Uh, economische schade. Uh, hoe moet ik dat zien? Nou, ik denk dat uh, iedereen die over de grens komt... Uh, en met name natuurlijk ook uh, mensen die zakelijk over de grens gaan... Uh, die hebben enorm voordeel van Schengen. Dat, dat je niet meer overal je, je pas hoeft te laten zien... dat je op een vliegveld meteen kunt doorlopen. Ja. Uh, het is een gigantisch voordeel. Ik denk dat veel reizigers in Nederland zich helemaal niet meer kunnen voorstellen... Nee. dat als ze naar uh, Frankrijk of Duitsland gaan, dat ze gewoon de grens over kunnen. Ja. Nu, nu is over drie maanden uh, is, zijn die visa afgelopen van deze Tunesiërs. Wat dan? Nou ja, inderdaad, dan, dan gaan ze of de illegaliteit in... en daar zijn de Fransen natuurlijk bang voor... Eh, of ze moeten zich melden. En dan zijn er twee mogelijkheden. Of dat ze gelegaliseerd worden als ze intussen ergens werk hebben gevonden... Ja. Eh, of dat ze terug moeten. Ja, maar nogmaals, eh, Sarkozy heeft een probleem. Die grenscontrole nu instellen helpt niet, want hij heeft ze al binnen. Ze zullen zich niet melden als die visa afgelopen zijn. Ze zijn wel gek, ze duiken onder bij familie. Uh, uh, misschien uh, kondigt hij wel, uh, hoe heet het ook alweer... Uh, amnestie af voor al die mensen? Nou, ik denk uh, dat uh, dan de herverkiezing volgend jaar wel, uh, wel kan, kan vergeten. Ja, precies. Dan kijk, heeft hij amnestie... Marine Le Pen heeft die het zadel geholpen. Precies. Amnesties ja. afgeven. Dat hebben wij in Nederland gedaan met ons groot pardon. Dat is Spanje een paar keer ja. gedaan. Daar hebben ze ook geen dankje voor gezegd. Uh, maar kijk, uiteindelijk moet Europa gewoon een immigratiebeleid uh, op, op de been uh, helpen... Want, want we hebben op den duur met de vergrijzing... hebben gewoon buitenlandse <kijkt> werknemers nodig. Ja. En dan zijn Tunesiërs op zichzelf nog niet de slechtste. Nee. Meneer Van Eken, even tot slot. Uh, die mensen die worden straks uh, illegaal, die Tunesiërs. In Nederland is het plan om illegaliteit strafbaar te stellen. Wat vindt u er eigenlijk van? Vindt dat u de allerhoogste vorm van wijsheid? Nou, in beginsel uh, kan ik daar moeilijk tegen zijn. Hè? Als je iets doet wat tegen de wet is, is dat er, he, eigenlijk bij voorbaat al onderhevig aan strafbepalingen. Nou, dan hoef je, dat wil niet zeggen dat je opgepakt wordt. Hè. Er zijn genoeg strafbepalingen waarbij ze zeggen... maar we gaan niet, uh, we gaan niet oppakken. Nou ja, nou, nou ja, in dit geval is dan denk ik toch uitwijzing uh, de, de, de, de, de beste manier. Ja. Alleen, ja, dat zien we dan weer nu... de Kamer vandaag praat over dat meisjes haar. Ja. Kijk, als je zoiets doet, moet je het snel doen. Hmm, ja. Als je een meisje of iedereen hier die acht jaar in Nederland is, die helemaal is verburgelijkt in de Nederlandse maatschappij, dan kun je het, vind ik, na acht jaar, zes jaar niet meer maken om ze iemand uit te zenden. Dus nee. als je strafmaatregelen neemt, dan moet je het snel zijn. Boter bij, bij de vis. Maar bent u het eens met die criteria van Leers, bijvoorbeeld dat het alleen om Af Afghaanse meisjes maar gaat, onder 18 jaar en minstens acht jaar in Nederland? Nou, ik vind dat op zichzelf een, een, een, een redelijk criterium. Ja, ja. Ik heb dat meisje horen praten, nou, als een Nederlands meisje. Jawel, maar ik hoor van dat, dat, dat juristen hier een enorm uh, moeras van gaan maken. Ja, en dat, ja, dat het, het enorme we... problemen gaat uh, ja, opleveren. Nou, ja, zogenaamd zou het in strijd zijn met het het recht op het, van het kind. Ja. Uh, ik vind dat een beetje overdreven. Okay. Maar in ieder geval, ik vind dit een menselijke benadering. Kijk, met al die vluchtelingen is altijd het feit. <laughs> in ons land geweest zijn, dan hebben ze allemaal vrienden gemaakt. Ja. He, dan worden het, dan worden het uh, gevallen waarvan je denkt... ja, dat kun je toch eigenlijk niet maken om zo iemand uit te zetten. Nee. En dat moet je gewoon voorkomen door heel snel boter bij de vis. Oké, okay, meneer Van Ekelen, voormalig staatssecretaris. Hij stond aan de basis van het Schengen-verdrag. En we hadden het er vandaag over omdat Frankrijk en Italië... de zaak willen openbreken en grenscontroles terug willen invoeren. Meneer Van Eekelen, ik dank u hartelijk. Geen dank.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 Far away, Mary really makes my day. Me and i connect in a passionate way. In a passionate way, yeah. Hey. Rising at the morning when I get a cup of tea. Bitch, believe I got Mary sitting right next to me. Always need her in a vicinity. She growing at the hills, and she's a natural beauty. Oh, I love her, sweet aroma. Her perfume is why I love when she comes home. She free me up and takes the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 What's desire? Zikki Regado met Mary. In Jemen zou president Abdullah Saleh vanmiddag het vredesplan ondertekenen... waarin hij belooft om binnen 30 dagen terug te treden. En dat plan is opgesteld door een aantal golfstaten... en het krijgt, tot vele verbazing, de steun van zowel oppositie als regering. Judith Spiegel, correspondent in Jemen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Uh, maar het gaat niet door, hoor ik. Horen wij nou... van jou. Althans, niet vandaag. Precies, niet vandaag. En eerlijk gezegd uh, was dat hier ook veel minder zeker dan, dan wat bij jullie denk ik overkwam. Hier is het namelijk eigenlijk nog helemaal niet duidelijk wanneer die ondertekening nou gaat plaatsvinden. Er wordt gesproken van zaterdag, maar ook zondag ja. en ook maandag. Okay. Dus we houden het nu maar op na het weekend hier. Er zitten verschillende elementen. Kun je nog even opnoemen waar het plan over, uh, uit bestaat? De belangrijkste onderdelen van het plan zijn dat de president 30 dagen na ondertekening aftreedt. Mm -hmm. Dat er daarna een overgangsregering van nationale eenheid wordt ingesteld waarvan de regeringspartij voor 50% deel uitmaakt en de oppositie de andere 50% voor zijn rekening neemt. Uh, verder is belangrijk dat de president en, en zijn gevolg niet vervolgd zou worden. Mm -hmm. En dat, en dat laat is een beetje een gek element en dat de demonstraties op zouden houden, maar die houden eigenlijk niet op. Nee. Maar ja, het is nog niet ondertekend natuurlijk, hè? Nou, dat is een ander probleem. Dat, dat, uh, ik vind de Jemenieten ook helemaal niet enthousiast, want ze vertrouwen het zaakje niet en ze willen natuurlijk eerst zien dat, dat er een handtekening wordt gezet. Ja. En dan moeten ze ook nog maar 30 dagen afwachten... of hij dan werkelijk gaat na die 30 dagen. Ja, precies. Eventjes uh, de spelers bij de kop uh, gepakt. Uh, de demonstranten vertrouwen het niet. De oppositie in het parlement heeft gezegd... we gaan dat plan ondertekenen. Dat zijn dus niet dezelfde mensen. Nee, precies. Dat is belangrijk. En uh, nou, voor een deel wel. Kijk, je hebt de demonstranten op straat... en een deel van die demonstranten... behoort tot de gevestigde politieke orde. Dus ah. die horen bij de... Uh, standaard oppositiepartijen uit het parlement. Maar een ander deel noemt zichzelf volledig onafhankelijk. Die horen bij, willen ook bij geen enkele partij horen. Voelen er zelfs niet al te veel voor om zelf een partij op te richten. En dat deel, dat is dus falikant tegen deze hele onderneming. Ja, ja. Die, die, en die, die, die blijven demonstreren. Ja, die zouden ook niet in zo'n nationale regering gaan zitten natuurlijk, hè? Nou ja, die zijn eigenlijk ook helemaal niet politiek georganiseerd genoeg om deel uit te maken van, um, van zo'n regering. Ja, nu kan ik me voorstellen, nu heb jij het er zelf al over... dat, uh, dat ze ontzettend wa uh, uh, wantrouwig zijn en sceptisch of het allemaal wel gaat uh, gebeuren. Hoe langer het ondertekenen van dat plan uitgesteld wordt... hoe groter de kans is op, uh, uh, dat ze toch met geweld vormgeven aan dat uh, sceptisme. Nou ja, dat is ook wat iemand tegen mij zei op het universiteitsterrein. Hij zei, ja, we hebben gewoon op dit moment grote, grote problemen. Want mensen worden ongeduldig en willen, uh, willen naar die presidentieel paleis marcheren, maar willen ook naar de wapens grijpen. En we, hebben, we doen er nu alles aan om, om de mensen in toon te houden. Dus ja, je hebt gelijk, hoe langer dat duurt, hoe groter dat ongeduld wordt en natuurlijk ook de onzekerheid. Ja. Uh, heb, en heb ja, ik... dus ook hoe groter de kans op escalaties. Heb je één iemand op straat of bij de bakker of wherever gesproken... die wel enthousiast was? Nou, ik heb... Uh, ik, nou, nee, eigenlijk... De, de bakker is niet zo enthousiast. Uh, de man op straat, hij gelooft het, ofwel, hij gelooft het allemaal wel... of hij uh, wil het eerst allemaal maar zien. Maar ik heb wel gesproken met een politiek analist... en die was eigenlijk gematigd enthousiast toch wel. Hij zei, ja, ik vind het toch goed nieuws... Ik denk dat die deal er wel komt. En ik denk ook dat de president zich er wel aan houdt. Want hij heeft eigenlijk gewoon helemaal geen manoeuvreerruimte meer. Nee. Wat zegt jouw eigen gevoel? Ja, mijn eigen gevoel zegt... Nou, mijn eigen gevoel zegt eigenlijk ook dat het geen slecht nieuws is. Op zijn minst is er nu, wordt er nu gewerkt aan een oplossing. En wat ik er wel goed aan vind... en ook, ook gewoon de afgelopen maanden in ogen nemende. is dat de jemen niet daar tot nu toe alles aan te doen om de zaak... Uh, ja, ...op een rustige wijze op te lossen. Hè? Want tot nu toe... ...natuurlijk schreeuwen ze moord en brand als er, als er doden vallen... ...maar tot nu toe, in alle eerlijkheid... ...valt dat allemaal nog wel mee en is het geweld... Beperkt gebleven. En ik, ik vind dat wel een positief teken. Ik heb wel het gevoel dat ze, dat ze eruit willen komen. Ja, er zijn wel geluiden. Je zei het zo net uh, dat ze eigenlijk geen zin hebben om Saleh, de president, met zijn familie zomaar te laten gaan. Dat hij eigenlijk berecht zou moeten worden. Maar stel dat dat nou vlot ondertekend wordt en de man stapt niet over 30 dagen op, maar gewoon na een week. Hij wil royaal doen. Is dan de kans groot dat ze hem laten lopen? Nou, ik. ik, ik ik vind het wel een leuk voorstel trouwens, maar ik, ik vermoed dat hij dat niet doet. Hij blijft waarschijnlijk tot op de laatste seconde op die stoel zitten, voorspel ik. En uh, ik weet het niet. Kijk, dat hele idee van die demonstranten, die hebben dus twee problemen met, met deze deal. De ene is ze zeggen hij moet onmiddellijk weg, maar ja. dat is eigenlijk een beetje een vreemde eis. Want als je maar lang genoeg wacht, dan is onmiddellijk op een gegeven moment daar. En die andere is inderdaad fundamenteler. Dat is die eis van hen. De president zou eigenlijk gewoon vervolgd moeten worden. En ik denk dat ze die eis niet laten varen. Ook niet als hij morgen zegt... Uh, nou, tabee, ik, uh, ik, ik ging jullie die dertig dagen wel. Ik ga nu... Ja. Zeg, waarom moet dat, uh, dat, uh, dat vredesakkoord eigenlijk... en die arabië ondertekend worden? Ik kan me voorstellen dat die demonstranten dat ook niet zo'n fijn idee vinden. Want dat is niet het regime waar, waar zij op zitten te wachten. Nee, dat is. Ik hoor ze daar overigens niet over, maar als je daarover nadenkt, dan zou dat best ook uh, wat. Ja, zou dat sceptische reacties moeten opleveren. Wat ik ervan heb begrepen, is dat Saudi-Arabië gewoon uh, de uitnodiging heeft verstuurd. van. kom maar bij ons die ondertekeningsceremonie doen. Ja. Maar op de achtergrond betekent het natuurlijk ook dat Saudi-Arabië een hele belangrijke rol in dit alles speelt. Ja. En, en ook in de in deal speelt. En voor Saudi-Arabië is het ongelooflijk belangrijk hoe het, hoe het met Jemen. Ja. Gaap. Judith, we gaan jou en, uh... volgende week weer bellen. We kijken hoe het afloopt. Dan Dank je wel. Ja, hartelijk Hallo, Judith Spiegel was dat in Jemen. We gaan er even uit voor nieuws en voor reacties... www.filavpiro.nl Het wordt twaalf uur, middernacht. Het is stil, het is donker en u luistert naar Radio 1. Amsterdam gaat een nieuwe Gouden Eeuw tegemoet. In Casaluna... Eberhard van der Laan, de burgemeester van Amsterdam. Komende nacht vanaf 12 uur, Casa Luna. Radio 1, het nieuws van alle kanten.